Goeiedag. Mijn naam is uh, Jan Emaus. Uh, wat gaan we in uh, dit tweede uur doen? Nou, over een minuut of 35, 40 spelen wij het mysterie van uh, Emily. Uh, het unieke van dit spel is dat wij absoluut niet weten wat u kunt winnen. Dat laten we allemaal over aan de, de directie, die momenteel elders vertoeft. Adeline van Lier. Die heeft een enorme loods, stel ik me zo voor. Een enorme loods vol prijzen en, dan graait ze van die planken wat willekeurig materiaal... en volgende week maakt ze bekend wat u uh, kunt winnen. Um, ja, ik zit ook nog te denken over... de overvaller van een kinderboerderij in Utrecht. Als je nou boef hebt als metier, dan zit je toch echt helemaal onderin... echt helemaal onderin de hiërarchie als je een kinderboerderij gaat overvallen... Er zijn veel mooiere dingen om ons mee bezig te houden. Namelijk het tweede deel van dat uh, gesprek van tien jaar geleden met Bram Vermeulen. Heb jij die film gezien trouwens? Nee, nog niet, maar daar ga ik wel heen. Daar lijkt me nog geen moer aan. Aan die film dan. Het nee, is natuurlijk één groot special effect ja, maar festival. Iedereen roept dat. Iedereen, althans iedereen, Dat dacht ik ook. Maar iedereen die gegaan is, zegt ja? dat het dus... Dat het overstijgt. Het is dan toch wel niet leuk. Het nadeel van, die, van al die special effects tegenwoordig is dat als je een zonsondergang in een film ziet... is het ook meteen de mooiste zonsondergang ja. die je kan voorstellen. Daar word je echt moe van. Ja. Dus, de, ik bedoel, er is niks meer half. Alles is totaal mm. schoon. Het, is, het ja. doet ongeveer aan het huwelijk van Maxima en Alexander denken, mm. Waarvan ik ook een groot voorstander ben dat ze dat in een NOS-studio doen. Voor een blauw wandje. Ja. Met een helemaal schoon schoongeveegd Amsterdam. Ja. Zijn wij er ook af. Precies. Ben jij niet uitgenodigd? Nee, gelukkig nee. niet. Had je niet willen spelen? Nee, van, van mijn leven kerk. niet. In, in de arena? van mijn leven ah, niet. Ah, wel. Nee, echt niet. Dat is toch leuk in de arena? Nee, echt niet. Nee, ik nee? doe er niet mee. Nee? Ook niet in nee. de Nieuwe Kerk op het Orgel? Nee, nee ik doe er niet mee. Anoniem? Ik, ik doe echt niet. Anoniem had ik er nog wel een paar Zie je, jaar wel. Zie je wel. Anoniem wel, hè? Ja, dan, Lapt anoniem Lapt. Is dan mag ik ook spelen wat ik wil. Wat zou je dan spelen? Nou, welk, noemen ze een paar republikeinse songs. Het, in het vorige uur had je het over uh, liederen die tegen de Amerikaanse cultuur gericht ja. zijn. Zijn er ook liederen tegen de Nederlandse cultuur gericht? Even kijken, zijn er liederen? Nou, vast wel in uh, voormalig Indië. Zullen ja, ze alle partijen gemaakt er hebben die aan ons gewijd zijn. Ja, moeten er zijn, ja. Gek eigenlijk hè? dat wij dat niet weten. Er moeten toch ontzettende haardragende uh, liedjes over ons gemaakt zijn in het verleden. Nou, dat, dat, denk ik, dat we hebben toch, wel we overal huis gehouden. Nee, maar waarom weten we dat niet? Nee, dat is ook raar. Maar dat is ook interessant. Er is in Delft, in het oorlogsmuseum in Delft, is een prachtige tentoonstelling. Mm -hmm. En dat is de, de verbindenis tussen muziek en oorlog. Ja. En dan zie je dat de muziek die gemaakt werd... altijd in dienst heeft gestaan voor de oorlog. Dus het begon met de tamboer... En natuurlijk de beroemde doedelzakken ja. en de trompetten. En dat, dat was allemaal al om te versterken. En pas in de jaren zestig mm. komen de protestsongs. Ja, ja. Pas dan draait het om. Maar er zullen natuurlijk wel altijd uh, spottende liederen geweest zijn. Dat, dat moet zo Dat zijn. moet. Maar ik vind ja. het zo vreemd dat, uh, uh, dat wij niet weten hoe elders over ons gedacht wordt. Althans in... In, in, in liedvorm. In liederenvorm. Nee. Daar zijn we niet belangrijk. Dat willen wij niet weten. <laughs> een beetje commerciële marktgeit of niet Nederlanders... <laughs> nee, dat is ook zo, dat heb je ook Kijk, gelijk. Kijk, tegen de Amerikanen zingen, dan heb je dat hele Eglse taalgevied. Ja, precies. Nee, ja, het heeft totaal geen zin om te zeggen dat de <laughs> nee. Nederlanders hufters zijn. Het nee. is wel zo, maar waar, nee, precies, je hebt ja. gelijk. Um, gaan we... Uh, nou, ik vind dat je nu wat moet spelen. Nu? Ja, het moet, Bram. Dan ben je er vanaf ook. Nou, ik denk dat zal ik om... Uh, we zijn nu op de helft. Luisteraar... Uh, Kom op. Te laten horen dat het eigenlijk ja. van mij is. Ja. Thank you. Dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen, het water vindt altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Hij rondgesleten te laten rusten in de luchten van de wereld. Ik heb een steen beleefd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs. Om dat door het verleggen van die ene steen: het water nooit dezelfde weg. Dat klinkt... <laughs> het is zo lullig, hè? Ja. Maar ik weet ja. het wel. Ja. Waarom nou die, die, die lichte weerzin om, om iets te gaan spelen, eigenlijk? Ja, om, Ik zit in de opbouw van een nieuw programma. Ja. En, en, en Ik heb net een cd uit, die heet ook expres voltooid verleden tijd. Het ja. is voor mij altijd heel lastig om die dingen door elkaar te laten lopen. Mm -hmm. En dit is duidelijk van voltooid verleden tijd. Maar dit nummer kan ik altijd spelen. Dus er is nooit iets mis mee. Dus nooit helemaal voltooid, dus, de verleden tijd. Nee, de, de tijd is nooit voltooid. Nee. Nee. Gelukkig niet. Hij wordt ook steeds herschreven. Dat is het allerleukste van de tijd. Ja, ik kolom. heb laatst weer eens samen met mijn broer... doorgenomen wie mijn vader was. Ja. Hij had een totaal andere vader dan ik. Ja. <laughs> Wat waren de meest essentiële verschillen? Ja, de meest essentiële was aandacht. Dus de manier waarop hij omging. Uh, hij vond hem aardig. Ik eigenlijk niet... Ja, het was echt een andere man, hoor. Mm -mm. Bij hem was hij toch wel erg aandachtig. en Mij heeft hij voornamelijk geremd. Ik hoorde bij het contingent, die moet je afremmen. Was dat jaloezie van zijn kant? Nee, nee, nee, nee. Het was een natuurlijk reflex op mijn veel te hoog energiegehalte. Ja. Ik had een hele oude vader. Hè? Ik bedoel, stel dat ik nu uh, mijn vader was geweest, dan had ik een zoon van negen gehad. Ja. Tjoe. <laughs> man, nou. Dat is erg, hoor. Hey, maar al zijn moeite is te vergeefs <laughs> geweest, hè? Ja, dat rem is niet gelukt. Het dus is water <laughs> naar de zee dragen. Ja. Wat erg. Ja, nee, volgens mij veroorzaak je met remmen ook alleen maar... dat de ander meer kracht gaat zetten. Ja. Ik heb je bij de Tros gezien. Ah. Uh, afgelopen... Uh, zondag? Gisteren, gisteren, zondag was dat, gisteren? Ja. Ja. Gisterochtend. Ja. Ik zocht mijn rot. Zet je de televisie aan. Ja. En, maar toen zei je wel iets heel moois. Uh, dat ging over je moeder... Uh, dus dat, je moest geloof ik reageren op woorden. Was dat onderdeel? Dat ja, was, was het de onderdeel. Ja. Reageer op een woord. Ja, dat vind ik zo. Maar goed. Maar je zei wel iets heel moois. Over je moeder zei je van... Uh, moeilijke verhouding mee. Maar ze is nu oud. En van oude mensen hou je anders. Ja, dat is ook zo. Ja. Wanneer, wanneer gaan, gaat het zeer over? Als... Uh... Als, het geen, als je er zelf achter komt, dat het geen enkele zin meer heeft om ze op te voeden, ja. <laughs> ja. Want er is een heel lang nog het idee van... Uh, dat verrekenen of zo... daar heb ik dat nooit zo sterk gehad. Mm. Ik ben meer uit de weg gegaan. Maar er is een soort van verrekenen gevoel van... ik moet je toch nog hebben daarover en daarover en daarvoor. En als dan, dan op een gegeven moment toch iemand... die niet helemaal je naam zeker weet zit... heeft het weinig zin om te zeggen... en ik moet je nog altijd... <laughs> ja. dat heeft heel weinig zin. Misschien heb je daar wel... En het is een geleidelijk proces moet ik zeggen. Maar de... Er komt een moment dat het afscheid nemen begint. En dat is eigenlijk, als ik terugdenk, redelijk vroeg, hoor. Dat is in, dat, in een dat leven is... van iemand beginnen eigenlijk kinderen al redelijk vroeg. Ik, ik ben zelf van mening dat we dat niet slim doen. We kunnen veel beter veel eerder afscheid nemen... en daarna het als extra tijd zien. Dat is leuker. Ik, la, ik laat jouw zinnen de hele tijd bezinken. <hijen> ik hoor wel heigend achter je aan, nee. hoor, nu en dan. Ja. Denk je de hele dag zo, in dit tempo, bedoel ik? Ja, ja, dat is wel zo, jij ja, bent ja. bang. Want het lijkt me zo, zo uh, uh, ergelijk in jouw geval. Ik probeer me in jou te verplaatsen. Als ik, als ik zo een, een, een voortdurende lopende band van gedachten heb en associaties... Uh, dan wil je er een stel vasthouden. Maar de helft gaat, knalt de lucht in dan, toch? Of niet? Ja, maar gelukkig. Ken je, er is een prachtig verhaal van Nabokov. Dat heet de 10-minuten-man. Ja. Dat is een man die gaat naar, die komt op feest. En die is een absoluut succes. Maar hij mag nooit langer dan 10 minuten blijven. Ja. Want dan begint hij zich te herhalen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk interessant. Wanneer begin ik mij te herhalen? Dat is dus het interessante van die stroom. Nou, we praten nou... Het kinder. valt tot nog toe mee, hè? Het, het gaat, gaat aard Nou, Je hebt een paar. dat vertel ik je nog wel. Dat horen we later wel, ja. Nee, maar ik begrijp, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Maar het, het is, voor mij is het zo dat de bron van een heleboel dingen al zo, zo vast ligt. dat het, het zijn afgeleiders van mij, die ik zeg. Ja. Het zijn niet zozeer nieuwe dingen die ik was in. maar het zijn afgeleiders van, van een aantal basisgedachten. Ja. Nee, maar soms dan, dan kom je echt. Dan, dan ontdek ik van volgens mij heeft hij drie nou, min of meer stellingen uh, geformuleerd in vijf zinnen. Ja. En uh, dat is hard werk om daar achteraan... dus dat communiceert wel eens moeilijk. Ja, dat is ook zo. Zie jij mensen wel eens holoog kijken... dat jij weet van... zij Kijk, weten nu niet meer waar ik het over heb. Mijn kinderen met name zeggen, oh god. <lacht> hij heeft het weer. <lacht> ik herinner mij dus... Uh, Simon de zoon van Simon Kamirgelt... had een deal met zijn kinderen. Dat als hij over de oorlog begon, moest hij een tientje <lacht> betalen. <lacht> dan zeiden hij, ja in de oorlog, ja, tientje pa. Tientje, ja. <lacht> en dan mocht hij erover zeuren. Ja. Ja. En hoe zit dus dat met jou... Zover is het nog niet gekomen. Maar er is wel. Zij zijn degene die direct zeggen oké, okay, gewoon gesprek. Mm -mm. Dus niet, uh, niet, niet meteen weer de wijsheden of dat soort dingen, maar gewoon een gesprek. Ja. Ja. Lukt dat? Nee, hè? Nou, dat lukt wel hoor. Ja. Het lukt toch wel aardig. Maar de neiging is heel groot als ik iets zie om het in een verband te brengen. Die is heel groot bij mij. Ja. Gek, hè? want dan, uh, het lijkt chaos. Want je houdt van zwerfgesprekken en ja. je hebben iets chaotisch, maar je bent wel aan het ordenen dus de hele tijd. Ja. Nou, en, maar dat... wat orden je dan? Nou, zo, zo zwerf, het leuke van een zwerfgesprek is dat je... of het leuke van ieder gesprek is dat je eigenlijk iets aan het uitwisselen bent... wat het in stand houden van menszijn is. Sociaal bewustzijn. Ja. Praten met elkaar is sociaal bewustzijn. Als er niemand is, praat ik niet. Dat is natuurlijk een fantastische gebeurtenis. Daarom, ik, mag graag in mijn, ik ben veel in mijn eentje en dan praat ik niet. Ook echt niet. En dan heb ik ook niet die neiging die ik vroeger wel had trouwens... Dat, ik heb, nou, wel, dat moet ik toch eerlijker zijn. Soms neem ik op en dan laat ik die microfoon aanstaan... ook tussen de nummers in, als ja. ik bezig ben bij componeren. Ja. En dan hoor ik me toch op mezelf toch wel. Ja. Wat zeg je dan? Nou, verdomme, is nou toch... Ja, nou, nou, nou ja, dan toch ja. maar. Nee, nee, dat ga ik niet doen. Ja, nou. Maar dan doe je dat? Ja, dat, dat weet ik dus niet. Dat weet je niet? Nee. Je kan het toch ook denken? Ja, allemaal? Ik, ik, ik heb helemaal niet in de gaten dat ik het zeg. Je weet niet dat je het zegt. Nee. Maar je hoort, je hoort een En dan, dan hoor ik het later. Hoor, hoor jij dus... een rademan. man... Later hoor ik die opname ja. terug. Want dan wil ik een bepaald stukje zoeken waar het goed was. Ja. En dan hoor ik dus iemand mompelen. Ja. En, dan en dat jij is, dan? Het is echt hoogstond... Beetje, als je nou... hoogstondroerend je... hoor, ja. vind ik het. Zou je die banden een Die keer... banden mogen niet <laughs> worden. Nee Jan, die krijg je niet te pakken. Nou, ik heb een heel leuk gesprek met Jureen gehad. Jureen moet <laughs> ja. Dus ik kan er wel eens een keer. Wil jij... maar... Doe die banden van Brammes? want die <laughs> ja. willen we... Het is toch mooi met, met kerstmis. Dat is heel... Het allerergste wat kan gebeuren is als ik met de gitaar om... met een koptelefoon... Op, dit is mijn laatste gebeurd. Het is zo grappig. Wat er dan gebeurt. Nou, het volgende gaat. Ik ben aan het opnemen. Ja. Op, ik heb zo'n digitaal unitje, dat is heel handig. En ik heb een koptelefoon op en ik heb een gitaar om met een band. Want ja. ik weet, als ik soms, als ik opsta, dan vergeet ik dat ik geen band. In, of, nee. dus, nou, wat gebeurt er? De telefoon gaat terwijl ik aan het opnemen ben. Ja. Ik sta op. Waardoor ik met mijn voet op de uh, koptelefoon draad sta, ja, die top. trekt dus ongeveer mijn hele hoofd <laughs> af. Ja, val ongeveer half om. Ja. Nou... Uiteindelijk opgekrabbeld pak ik telefoon. Dat is al te laat. Ja. Het dan hoor ik mijn eigen stem op het antwoordapparaat. Wat ook heel irritant is. Ja. Dus ik leg dat weer op. Vloekend en tierend. Ja. En dan pas zet ik die record natuurlijk uit. Daar heb ik ook geen tijd voor gehad. Ik ga zitten. Ik ga weer opnemen. Ik luister naar wat ik <lacht> opgenomen ja. heb. Ik denk, dat nummer dat gaat goed. Shit, de telefoon en ik sta weer op. <lacht> oh, nee. Dat stond er zo op mijn opname. Oh, nee. Het oh. ja, is echt genant. Genant. Nee, eerder uh, dit uur hadden we het over uh, het, uh, dat uh, Lisztwaagse repet inwezen. In ja, en en dit was een letterlijk voorbeeld. Maar dit was een soort mini, heel gecomplimeerd voorbeeld daarvan. En zo vreemd. Maar ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat, want we hadden het ook... dat vind ik dus een erg leuk, leuke zwerfverband... als we het nou ook hebben over die Lord of the Rings. Dat idee dat, de, dat die virtualiteit, dat dingen niet, die niet echt zijn... dus mm. opnamen, en, want een opname is niet echt... Dat is, wij hebben dan nog het idee dat er een band draait of een plaat. Want dan kan je nog groeven zien. Je zou kunnen zeggen een groef is echt. Maar gerangschikte elektronen hebben we natuurlijk helemaal niks meer mee. Nee. Kunnen we ons eigenlijk ook niet op concentreren. En het vreemde is dat er nu een generatie opgroeit... die meer dan ooit niet meer het onderscheid kent... tussen wat echt is en wat niet echt is. Nee, dat hoeft ook niet meer. Ik bedoel, Volgens mij heeft de jonge generatie nog nooit echt een braancafé gezien. Ik, bedoel, ik, kom altijd, ik kom altijd in café, zeg ik, leuk, maar het verven is mislukt. Ja. Ja. ja, ik weet wat jullie bedoelt. Een café moet bruin worden. Ja. Maar ze verven het al bruin van tevoren. Dat vind ik een van de beste voorbeelden van virtualiteit. Ja, nou, tegenwoordig figureer je in een bedachte wereld vol amusement. En, al, en, en de meeste dromen worden gewoon ja. kant en klaar aangelegd. En het raar is, in plaats van dat ik dan denk van... oh, dat is fout, dat is fout, de moraal en dit moet... Ik denk, hé, hey, wat is dit interessant. Kennelijk hebben wij, mijn generatie en zeker de generatie voor mij... gedacht dat de wereld echt was. Dat ook? die huizen dus altijd bestaan hebben. Ja. Die zijn niet gebouwd. Nee, daar hebben altijd huizen gestaan in Amsterdam. Oh. Een leikoek. Die zijn neergezet door mensen. Dat is allemaal virtueel. Maar, als je in Amerika rondreist, dan heb je dat sneller. Want dan besef je op allerlei plekken, ontdek je. joh, dit is pas 100 jaar oud. Wat je nu zegt uh, in wezen is, er verandert niet ooit. Nee, alleen de perce onze perceptie verandert. Wij zijn heel erg sterk vergeten, denk ik overigens gewaarschuwd door McLuhan al in de jaren zestig... en door de filosofie uit die tijd, zijn we gewaarschuwd. De medium is de message. Jongens, uh, het, het wordt uiteindelijk exact hetzelfde. Wat je ziet, wat je doet, is wat je creëert. En wij hebben een idee dat er een waarheid bestaat... naast datgene wat we gecreëerd hebben. Een soort eeuwig en eeuwig doorgaande. En daar hebben we ook onze wetenschap op gebaseerd. We hebben een wetenschap die beweert... dat ze op een gegeven moment met de universele theorie gaan komen. Mm -mm. Ik denk dat die universele theorie... Dat is Larry Cook, Die net zoals mijn, mijn broer een andere vader heeft dan ik... Ja. heeft iedereen zijn eigen universele theorie. Ik vind het al een wonder dat wij kunnen praten. <laughs> maar als je erover nou over nadenkt wat daarvoor nodig is... Nee, dat vind, ik, dat vind ik dus echt een wonder. Want ik bedoel, uh, wij zijn totaal verschillende mensen. Want ik bedoel, uh, uh, jij schetst net uh, dat, dat jouw broer een andere vader heeft gehad dan jij. Maar uh, er staat hier, ik zal. Nou, die zie jij, die zie ik. Ja. We weten alle, wij weten allebei hem te benoemen. We, weten, we zouden hem allebei kunnen beschrijven. Ja. Maar zie jij diezelfde mok? Dezelfde als. als nee, de dat, mok... technisch gesproken kan het niet eens. Want als jij een foton ziet, kan ik dezelfde niet zien? Mm -mm. Nee. Ga maar na, dat kan dus al niet. Nee. Maar gelukkig bestaat hij uit meer weerspiegeld licht. Dus we zien wel alle twee daar iets staan. Het ja. is maar goed dat we eerder een mok gezien hebben. Ja. Anders hadden we dat niet eens geweten. Ja, maar goed, we hebben allebei verschillende dat is, verleden. Dat is een oh. fantastische voorbeeld van, die, uh, van die, die missionaris die bij de Pygmee kwam. Met een uitklaptafel. Wat nou weer? Een <laughs> missionaris die komt bij de pygmeen met een uitklaptafel. Ja. En zo'n stoeltje. En die zit daar neer. En hij loopt weg om nog wat dingen te pakken. komt terug en er zitten twee pigneeren onder die tafel. <lacht> wat een handig dakje. Ja, tuurlijk. Het is, een groot dus, gelijk. het is maar goed dat wij van tevoren een mok gezien hebben. Ja. Want anders wisten we niet eens wat het was. Nee, precies. He, wat een opluchting. <lacht> ik ben bek af, man. En als je is het stille Amsterdam. Dat vind ik wel mooi. Dat is mooi, hè? Op dit moment ook. Ramses is echt... Ramses is groot, man. Dat is echt... Als je nou waarin in de nummer zegt... Een, een, een, een voorganger Ramses is echt de voorganger.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 mensen zijn als mm. mm -mm -mm. ik steek een sigaret op en kijk naar het water en denk over mezelf en denk over later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 Als de mensen zijn gaan slaan mm. Mm. Mm. Is zo stil in Amsterdam Ik wou dat ik nu eindelijk ...niemand tegenkwam. Nou. Ik heb wel eens het idee dat niet zoveel mensen meer snappen... ...hoe wie Ram Chavi eigenlijk is. Nee, dat is gewoon de grootste, grootste zanger van Nederland. Klaar. Geweldig als ja. je dit weer hoort. We hadden uitreiking van de. Ik kreeg de Scheveningen Cabaretprijs. Uitreed had ik Ram gevraagd om hem uit te reiken. En was de leiding nogal bang dat hij. Hoe die uh, binnen zou komen. Ja. En daar hadden ze groot gelijk in. En hij had toen ook net de stok. Want hij was gevallen. Dat had niks met dronkenschap te maken. Hm. En hij heeft toen. Hij heeft die uitreiking gedaan door eerst een half uur. Braham, Braham ja. te zingen. Tot Corbakken dat ook echt ging begeleiden. Ja. En dat eindde dan met Vermeulen. Volgens mij weet hij hoe, hoe ik die naam haat. werkelijk. <laughs> Vermeulen. Maar goed. En toen gebeurde het. Daar zat dus de crème de la crème. Eh, verwende mensen van, van uit, die, uit die omhoog getilde cabaretwereld. Hmm. En Ramses gaat daar het is vijf uur zingen. Corbakken wist niet waar hij toe was. want Hij ja. ging gewoon staan en ging het zingen. Cor is geweldig op zo'n moment. Die kan dat echt. Dat hele clubje kon het. Die speelde het in één keer. En hij zong ons met z'n allen tegen de achtergrond. Ja. Klaar. Dat je dacht. En daarna moest ik gaan zingen. Ik dacht, ja, kom jongens. Ik heb er tien minuten over gedaan om het toneel te bereiken, geloof ik. <laughs> Omdat, nee, dat kon niet. Dat nee. ik, dat, ik vind niet dat dat kan. Die man is zo verschrikkelijk goed. Ja, wij fixeren ons op het verval. Nou dat, ja, God, het is ook wel. Zolang, zolang iemand leeft, blijft hij dat natuurlijk ook voeden, denk ik. Ja, nou ja, ik, ik denk. Als je naar Amerika kijkt. Als je daar één keertje het hardste gelopen hebt van allemaal. op de ja. 100 meter. Nou, dan is het goed. Dan ben je voortaan een held. Ja. Maar ik denk wel dat Ramses voor een boel mensen een held is hoor. Ben jij, ben jij een held? in zijn verval. Ben ik een held? Oeh. Een beetje, denk ik soms. Ja. Ik ben, ik word, het wordt wel vaak gezegd dat. De, de zeg maar de Nederpop schatplichtig is aan, is aan mij en ik heb ook wel een beetje dat gevoel ik ben er toch wel een zo'n beetje ik ben wel een beetje begonnen met het popmuziek en Nederlands combineren en dat, ben ik, dat vond ik ook leuk maar het is niet net zoals bij is niet bewust gegaan nee je wist als niet als dat, je dat je dat deed wist toen dat je dat deed ik deed, dat deed. Het doen was, maar je deed het gewoon ik hield gewoon van popmuziek ja. en ik dat cabaret dat kende alleen zulke vooropgezette wijzjes en methoden ik zal nooit vergeten dat Ruud Bos uh, in het uh, in het juryverslag van kameretten wat wij toen legendarisch niet wonnen. Ja. <laughs> Zal ik nooit vergeten, Ruud Bos zei, ja, en er zit nooit een modulatie in. Er zit nooit een modulatie in. En de modulatie is dat ja. je dus een toon hoger gaat, of een halve toon hoger, ja. met een heel lied. De Modulatie betekent dus dat het lied vervelend is. Maar dat moest van Ruud Bos. Modulatie is zoiets als de wave in een stadion. Ja. Als de mensen de wave gaan doen, dan vervelen ze zich dus. Ja. <laughs> ja. Dan niks beters doen. Ja, heb je niks beters te doen. Maar dat vindt Ruud allemaal niet. Of vond Ruud Bos niet. Nee, dat, was, dat hoorde bij, de, bij het vak. Dat ja. je dus dat soort dingen. En ik, ik, daar wij, hield ik me echt niet aan. Nee. Dus op, de, op die manier heb ik het wel het gevoel gehad. En toen ik volleybalde, had ik sterk het gevoel. Omdat ik, ik sprak nog altijd de verbeelding. Omdat ik volstrekt geen sportman was. Met hele andere dingen bezig was. Met kunst, met popmuziek. Maar ondertussen goed kon volleyballen. Dus was ik een raar soort voorbeeld voor jongeren die eigenlijk ook niks met sporthallen, maar sporten leuk vonden. Dat is jou heel dierbaar, hè, het volleybal? Ja, dat is me dierbaar. Omdat mij opvalt, ik heb jou twee keer lang gesproken. Dit is de tweede keer. Komt er een derde, eigenlijk? Dat nou, weten we volgens, niet, hè? Volgens de... Dit de, gesprek herhalen we zonder dat we het zelf weten. Ja. Uh, nee, maar de vorige keer, toen begon je en dat weet ik nu ineens. Ik had het nooit geweten als het nu niet gebeurde. Begon je ook ineens over volleyballen? Ja, zonder volleybal dat ik vroeg. Het, volleyball is voor mij iets wat later... Het is ook wel leuk, want daar hadden we hadden het net ook later op zijn plaats gekomen is welke functie dat voor mij gehad heeft. Mm -hmm. Ik heb daar leren trainen. Ik heb een vorm van discipline geleerd in die tijd. Ja. En net wat jij zei over de Amerikanen. Het interessante is van, althans het, het droevige, maar ook wel vrolijke van het Nederlandse denken... is dat we in Nederland altijd denken dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Oftewel, als jij iets goed kan en je kan een bepaald onderdeel niet goed, dan gaan we daarop oefenen. Ja. Ja. Waardoor je dus de lol gaat in wat je aan het doen was. Terwijl de Amerikaanse manier van denken is... zorg nou eens dat je doorhebt waarom je in dat ene heel erg goed bent. Ik moet heel erg dan aan... kan je dat gebruiken ja. in andere dingen. Ik moet ineens heel erg aan Louis van Gaal denken. Dat vind ik, dat aan zijn gezicht kan je zien dat hij inderdaad mensen oefent... in dingen die ze niet leuk maar, vinden. Dat kan je inderdaad. Als je nou geen penalties kan nemen... Dan hou jij van voetbal eigenlijk Nee, nee helemaal nee, ik niet. niet. Ik ook niet. Nee, nee waar, erg. Het is trouwens geen, een unieke dat er twee mensen voor de radio zijn. die, die alle twee niet van voetbal. Ik heb voetbal. er helemaal geen moeite mee. Ja, mijn vader die was er gek van. En uh, dat heeft mij erg uh, gesterkt in de gedachte om er, om er niks om er mee te Om nooit hebben. iets mee te hebben. Nee, alle regels vervielen bij ons thuis. Je moest bijvoorbeeld allemaal aan tafel als we gingen eten. Geen gezeur, niet Behalve als er voetbal was. Nou, ja, dan mocht mijn vader, die ging dan met een bord op schoot. En uh, wat ik wel, wel erg leuk vond, is dat hij raar ging doen voor de televisie. Zonder dat hij het wist. Wat jij net beschrijft, dat je tegen jezelf praat, blijkbaar. Hij is dat dus ook. Mijn vader sloeg op zijn leuning. Bij, uh, en het had ook een, uh, een heel strak systeem. Eén uh, keer was een mooie kans. Twee keer was net naast. En drie keer dan zat hij. En dat was heel consequent. Dat wist hij ook niet. Je kon de gekste dingen tegen hem oh, zeggen. Oh, geweldig. Dat deed ik ook. Ja. Ik kon geld van hem krijgen, alles. Was, uh... nee, ik, heb met, met, ik heb met dat voetbal weinig, omdat het echt een geldmachine geworden is. En weinig meer te maken heeft met, het, ja. uh, met een spelletje. Maar ik vond er vroeger ook niks aan. Nooit gevonden ook. Nou, volleybal is een leuke sport. maar Je raakt elkaar niet aan, dus ja. het is gemakkelijk. Dit gesprek gaat uit als een nachtkaars. <laughs> God, wat een ramp. <lacht> het was zo leuk. en We hebben nu nog 37 seconden en we moeten nog zoveel. We moeten de wereld opnieuw. Maar we, we toch hebben toch we een hele deden. plaat niet gedraaid. We hebben een plaat niet gedraaid? Nee. Lennie hebben het niet gedraaid in My Secret Life. Bram? Uh, dankzij jou, Leonard Cohen. Tot de volgende keer. Bedankt. In my I you this morning? You were moving so fast Can't seem to loosen my grip Down the path And I miss you so much There's no one insane And we're still making love oh, oh, oh. in my secret life. My Secret Life, Leonard Cohen. Ja, de keuze van Bram Vermeulen in 2002. Uh, hij overleed in 2004 en dit gesprek had best in 2012 plaats kunnen vinden... op een aantal details na, denk ik. Dit is uh, KRO's Nacht van het Goede Leven. Zullen we een spelletje gaan doen? Idioot eigenlijk, hè? nachts om half vier zeggen. Zullen we een spelletje gaan doen... Waarom ook niet? Het mysterie van Emily is het. Uh, drie fragmenten zijn er. Die gaan over iemand. Ik kan ook wel zeggen over iets of iemand, maar ik geef dit al weg. Het gaat over iemand. Uh, als u na nou één fragment al weet uh, over wie het gaat, dan wint u een prijs. Wij kunnen daar verder geen mededelingen <laughs> over doen. Want uh, de directie van, uh, van dit programma, Adeline van Lier, zetelt elders en uh, zal volgende week bekendmaken wat u wint. Het zit in de sfeer altijd van de stappentellers en de knijpkatten. Maar geloof dat ze opwaarden of zo. Hoe dan ook, als u naar één fragment al weet over wie het gaat... dan wint u drie keer een ding en dat telt dan af. Een uitleg eigenlijk. Uh, zullen we? Daar gaat hij. Je hebt woorden van het jaar... Mensen van het jaar, hoogtepunten van het jaar... drama's van het jaar, ruzies van het jaar... en nog veel meer dingen en mensen die iets van het jaar zijn. En vaak was je zo'n jaarding allang vergeten. Blijkt bijvoorbeeld het mens van het jaar... pas acht weken geleden iets onvergetelijks te hebben gedaan. Nee, het is maar goed dat al die jaarlijsten bestaan. Anders was je ze toch allemaal straal vergeten. Dat is toch een ernstige verarming van je bestaande. Die lijstjes, die worden een propje papier, trouwens. En dat gebeurt morgen al, op weg naar de recycling. Niets is vluchtiger dan de actualiteit. Over wie ging dit? 0800-1121. 0800-1121. En hier is de Fleetwood Mac. Mooi, die gitaar. Dragonfly. Ik vind het zo mooi. Het is nooit een hit geworden van de Fleetwood Mac. Uh, gitarist Danny Kirwan, uh, die heeft dit nummer uh, gemaakt. En die is later, omdat het een hele zenuwachtige, gevoelige jongen was... Uh, uit de Fleetwood Mac gestapt. Het is nooit meer goed gekomen met hem. Maar we hebben wel Dragonfly als een soort muzikale erfenis. Dag Edwin. Hoe gaat het, Danny ga, goed. Het gaat goed, Edwin. En met jou? Oh, ik doe mijn best en God doet de rest... Dan heeft hij dan uh, zijn handen vol aan, denk ik. Aan, aan de rest. Of niet soms. Klopt. Zeg Edwin, uh, uh, aan wie dacht jij of waaraan dacht jij bij het horen van het eerste fragment? Het is dus de onderscheiding van een lintje krijgen, toch? Dus je denkt niet aan een persoon? Nee, het is gewoon een lintje wat je krijgt. Een lintje wat je krijgt. Want jij denkt... Ja. Uh, dat, dat, is, dat, dat, dat hoort dan bij het einde van het jaar? Ja, dus in, uh, als, jij, als jij bijvoorbeeld een held geweest bent... Ja. zoals die jongeman bijvoorbeeld die nog twee mensen geholpen had... In, in het water hier in Amsterdam, in Osdorp. Ja. Uh -huh. Die kreeg toch zo'n mooie onderscheiding. Ja. Vind jij dat je zelf en, uh, een lintje moet krijgen, Edwin? Hè? Vind je dat je zelf een lintje moet krijgen? Uh, dat laat ik aan u over... Ja, maar ik weet niet. Zo bescheiden ben ik wel. Edwin, jij, jij moet over bijzondere kwaliteiten beschikken. <laughs> Noem er eens een. Noem maar eens een. Uh, ik ben eerlijk en oprecht. Nou, hier, daar gaan we al. En voor eerlijk zijn en oprecht zijn krijgt men geen lintje in dit land, Edwin. Daar dat, dat, dat ben, ja. dat, dat, dat ben ik wel zeker van. En dat moet veranderen, Edwin? Eh. Uh... Ik hoop dat ze het ook veranderen. Ja, oké, okay. Edwin, uh, ik moet je teleurstellen. Ja? Het, ga, het gaat namelijk, want dat geef ik dan even weg. Het gaat echt over een persoon. Over een persoon. Ja. Dus denk, denk, nog even verder. Nou, dan ga ik niet verder uitweden. Dat noem ik een verkeerd persoon. Nou, ja, ja. Nou, <lacht> uh, denk, denk toch maar even verder. Misschien spreken we elkaar zo ja, het nog. Goed. Dag okay. Edwin. Ja, doei. Dag mevrouw van Balen. En goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw van Balen. Aan wie dacht u? Ik dacht aan Epke Zonderland. Oh jee. Oh, met die, met die, met die 100.000 salto's in één keer, wat niemand ja. kan. Ja. Dat <laughs> kan ja. um... wel niet goed zijn, hè? Nou, nee, leg het maar uit. Waarom denkt u aan Epke? Nou ja, moet je luisteren. Hij is toen gekozen uit zoveel. En hij heeft een uh, gouden medaille gewonnen. Mm -hmm. En hij is doen op, die, op die galaavond is hij gekozen. Ja, tot Epke van het jaar. Tot Epke van het jaar. Dus je, je zegt, van, nou, het is een persoon. Nou, ja. dat vond ik een, een grandioos persoon. Mm -hmm. Want het is nog nooit voorgekomen dat ze van turnen dat we een gouden medaille gewonnen hebben. Nee, zo is hebben. het ook. Ja. Nou ja, in ieder geval dankzij uw hulde aan Epke. Alleen hij is het niet. Oh, jeetje. Ja. Niet kwaad worden meteen? Nou, nee, helemaal niet. <laughs> Hoe kan je daar nou. Nee, kwaad worden doe ik nooit. Nee, dat weet ik ook, mevrouw Van Balen. Dat staat niet in mijn boekje. Mevrouw Van Balen, ik dank u hartelijk en misschien spreken we elkaar straks nog even. Goed zo, ik wacht op de tweede. Ja, die komt nu. <laughs> oh, Geweldig. Oké, okay, ik... dag. Ik blijf niet aan de lijn hoor. Nee, nee, nee, hang maar op. En dan straks weer bellen, wellicht. Goed, daar gaan we met het tweede fragment omdat we elkaar 24 uur per dag bestoken met al dan niet triviale nieuwsfeiten, wordt het steeds lastiger om nog te komen tot zoiets als een selectie. Wat wil een mens onthouden? Ja, ja dat hangt ervan af. Soms wil een mens niks onthouden. En soms moet een moment juist eeuwig gestold voor het leven. Maar goed... Dat wordt dus steeds lastiger vanwege een vooral digitaal feitenbombardement, waaraan nauwelijks nog te ontkomen valt. Je zou eigenlijk iemand moeten hebben die dat een beetje bijhoudt en vertelt wat er was en wat er van komt. Maar dat is niet te doen tegenwoordig. Het was wel te doen. 0800 1121. 0800 1121. Over wie ging dit nou? Hier is Eric Burden in good times. When I think of all the time Yes, yeah we all are having a jolly good time and everything is working out fine Ha, ha, ha, ha Useless talking All of that All of my sin I could have been winning I have to be easy And it's a good Of good time Eric Burden, zonder de animals in good times. Ja, hij denkt vooral aan alle, alle uren die hij heeft weggegooid. Um, maar dat is geen weggooien. Als je gewoon zit te drinken en plezier hebt. Dat is zo'n Hollandse gedachte. Nie, niet meer doen hoor, denken dat, dat, dat je de tijd weggooit. Dat is bijna onmogelijk. Dag Nolly. Dag Jan. Goedemorgen. Of goeienacht, wat, wat je maar wilt. Wat je wil. maakt ja. me niet uit. Nolly. Ja. Zeg het eens. Ik dacht dat het vader tijd was. Vader je tijd, leg het eens uit. Omdat je... Om de, ja, het zijn allemaal voor die algemeenheden. En je hebt het maar over de tijd. En dan denk ik, nou, het is eind van het jaar. Het zal vader je tijd wel ja. zijn. Ja, ik kan er best in komen. Maar Eigen... het is niet goed. Uh, nee, maar ik, vind het, ik, ik kan bijna niet uitleggen waarom het niet goed is. Want uh, als ik het zo het even door... Het is eigenlijk door... wel goed, hè? Ja, eigenlijk is het wel goed, maar het is niet goed, Nolly. Nee. <laughs> Nolly, waarom ben jij nog wakker? Oh, ik ga vrij vroeg naar bed. En dan word ik vanmiddag de nacht wakker. Dan zet de radio aan. Uh -huh. En dan heel vaak luister ik naar Adelien. Ja. En ja, zo, zo kom je de nacht door. Uh -uh. Is en dat een. Ik vind natuurlijk dat, dan... dat, dat geklets en uh, dat interview van net van Bram van Meulen geweldig. Uh -huh. En dat, ja. Oké. Okay. Wat kan ik je nog meer zeggen? Nou, het, ik vind dat je al heel erg veel zegt. Ja. <laughs> Dus Nolly, ik... En, en, ja. ja, wat wou je zeggen? Die, die, uh, die mysteries van Emily, die worden altijd jou gemaakt. Nou, ik vind het geweldig, hoor. Soms kan ik er helemaal geen chocolade van maken, dus nu ook niet. Nee. En, maar en wel, een andere keer, dat weet ik het ineens. Nou, maar wel, een, wel een mooi antwoord had je nu. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, ik moet het afkeuren. Ja, dank je. Keihard. Nolly, blijf luisteren. En bedankt. Ja, ik doen. Dag. Veel succes. Jo, dank je. Dag, Dag Kees. Dag Jan. Goed. Kees Oosterhoorn. Morgen denk ik wel, onderhand. Hè? Ach wel, ja joh. Kan... Nog steeds niet. Dat maak jij uit, vind ik. Ja. Uh, ik was net een van de eerdere bellers. Dat uh, ja. ik ook wel voor bij Adeline. Kees. Met de quiz. Kees, <laughs> al... over wie hebben we het? Nou, ik had eerst nog even... Als je het niet heel erg vindt... Want ik, ik weet niet hoe je in tijd Maar Bram van Meulen, die heb ik een keer gezien, met kameretten. Ja. Er kwam nu dat naprogramma, terwijl die artiest al heette, was je wat dikker. Ik vond het helemaal fantastisch. En dat gesprek ja. er net, dat was met jou. Mm -hmm. Dat vond ik helemaal fantastisch, ja. Maar ja. ik denk dat het over. Uh, ja, ik denk dat het gewoon over. moet uh, even op een, Het gaat helemaal mis. Leni het Hart hebben. Leni het Hart? Ja. Van uh, de Zeehondenbeweging. Een crash. Wat vind jij van Leni het Hart? Nou, volgens mij heeft Lenin het hart heel het leven zitten roepen uh, dat ze te weinig geld had. Volgens mij heeft ze altijd meer dan voldoende geld gehad. Dat, mm -hmm. dat is een beetje een rare iets aan haar. Mm -hmm. Dat heb ik ook van, van insiders dan wel eens gehoord. Ja. En, ze, en zij, ze doet dat nog steeds. Nou ja, het zijn natuurlijk hele lieve beestjes. Ja, als, je, als je er dichtbij komt met je hand, dan bijt ze gewoon je hand eraf. Maar ja, voor de rest zijn het hele leuke zeehonden. Ja. Ja, ik heb wel eens. Ik, ik, ik ben. Ja, ik heb er geen verstand van, dus ik, kan, ik mag er ook geen oordeel over uitspreken. Maar, ik heb wel, nee, maar, ik, maar wat ik, ik, ik wel eens, ho geen... Ik, ik, ik no. hoor wel eens dat er, dat er genoeg zeehonden zijn. En dat er ook een soort natuurlijke selectie uh, nou ja. plaatsvindt. Ik ben ook wel eens van zo'n eiland geweest. Ja. Nee, nou, dan, uh, Dat was uh, een Vlierhorst, Vlierland. En dan rij je met zo'n auto erover. Dus zo'n man die heeft zijn auto. En dan zie je dan heel veel zeehonden op zo'n uh, zandbank zitten. Ja. Maar ja, wat is heel veel, maar ja, het is niet alleen maar dat eiland. Het zit op ja. al die eilanden. Dus dan denk jij, landen. nou, Leni, uh, hè? Nee, maar dat is natuurlijk het hele... Kijk, als jij het natuurlijk net doet van, nou, nee, jongens, geen geld meer geven, het is wel genoeg, dat werkt ook niet. Nee, dus, dat zeg ik uh, ook niet. En Leni Tart is inmiddels ook niet zo heel jong meer. Maar nou. ik, uh, ik, ik heb nog wel steeds sympathie voor haar, maar het ja. verhaal klopt er niet. En dat... Klopt soms van meer instellingen niet. Nee. Dat ben ik dan weer. Nee. Nou, Kees, nou. we hebben bij Leni wat kritische uh, kanttekeningen Opmerkingen gemaakt. Uh, ja, dus ze mag het zelf weer leggen. En ik zeg dat het uh, antwoord fout is. Dus dan hebben we de administratie afgehandeld. Ja. Dag Kees. Maar ze heeft wel uh, <laughs> uh, uh, NOMI uh, als, uh, als uh, soort uh, opnieuw opgevoerd. Een nieuw zeehondje van de Olympische Spelen. Een nieuw zeehondje van de Olympische Spelen. Oh ja. Ja, dat staat op de website. Dat ja. is uh, Ranoni Chromo wie Jojo. Ja. Chromo wie Jojo zeggen. Ja, dat je één keer goed op mijn mond krijgt. <laughs> hey, maar Jan, uh, succes hè. je. dag Kees. Ik vind het hartstikke goed. Uh, wat... Nog één fragment en dan weten jullie het. Zoals gezegd, niks is vluchtiger dan de actualiteit. Het lot van degene die zich met verven op de meest recente ontwikkelingen storten en daar een diepzinnige analyse van wisten te, ba te bakken. Het lot van die voortrekkers is even somber als paradoxaal. Ze worden beloond met een plekje in de vergetelheid. Er wordt, vooral rond deze tijd van het jaar, nog iets over vroeger en zo gemompeld... en over de godvader die het allemaal uitlegde. Maar ja, zelfs een troonopvolger doet het alweer wat kalmer aan... Er wordt niet meer gesnikt over oliebollen. En uh, die bakken we ook niet meer zelf. 0800 1121 0800 1121. Over wie? Nou, ja, dat weet je toch. Over wie gaat het? Oh, well, I'm sitting here la la, for my ya-ya. Oh. I'm sitting here la, -la for my ya -ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming on you know. uh -huh. Baby, hurry, don't make me worry Vijf of vier. We zitten in de eindfase van het mysterie van Emily in de nacht van het goede leven. Dag Niels. Hallo, ik ben Niels. Dag Niels. Ja. Wel nu. Ik, uh, als ik al je om, vanaf je eerste omschrijving uh, vind ik het wel kloppen bij Rob Wijnberg eigenlijk. Rob Wijnberg? Ja. Leg uit. De hoofdredacteur, de ex-hoofdredacteur van NSC Next. Nee. Ja. Omdat jij het zo had over. Uh, uh, over duiding en over, uh, zeg maar, de waan van de dag... Ja. Komt toch een beetje op neer. En hij is juist iemand die, uh, die dat anders wilde aanpakken... maar wel het loodje heeft moeten leggen... Ja. dat het ook weer rustiger aan doet. Ik vind het belachelijk ja. trouwens dat hij, dat hij uh, is weggezet. Ik vind dat heel erg, ja. Heel, heel, want ik, ik vond het juist in uh, uh, een hele intelligente manier... van naar dingen kijken, ja. ik van hem uh, begreep. En uh, ik, heb zelf, uh, ik heb zelf eerlijk gezegd een broertje dood aan dat... Uh, de wereld draait door, hyperig gedoe, zal ik maar zeggen. Nou, daar heeft hij absoluut geen last van. Nee. En juist in het krantenlandschap, denk ik, is er wel behoefte aan enige vernieuwing. Ja, en volgens mij is er in het. Volgens mij is het, in, in, in algemene zin. ben ik wel dol op mensen die. die, die, die niet met met, met. met kudde gedrag meedoen. Ja. Ja, ik kan een heel eind met je meegaan als we het over het spelletje hebben. Alleen in het, in het laatste fragment, daar loopt het een beetje spaak... als we het over Rob Wijnberg hebben. Ja, dan had je, het over, je had het over de opvolger van iemand. Dus ik denk dat, dat, dat jij het eigenlijk over een ouder iemand hebt, vermoed ik. Dat is een zeer terechte conclusie, Niels. En nou ga ik je de passen afsnijden, want nou, anders krijg je een briljante inval... en, dan, en je mag niks meer nee, zeggen. Nee, maar je mag maar één antwoord ik. geven. Ik wou het gewoon proberen. Ik dacht, uh, niet verschoten is altijd mis. We danken je zeer voor je inspanningen, Niels. Um, blijf luisteren, dan hoor je zo uh, hoe het afloopt. In positieve ja, zin. Ja, wisseling, ja. Jij ook, Niels. Dag. Dag. Dag, Ben. Hoi, hoi Jan. Dag, Ben. Hoi. Ben, ben wie, eigenlijk? Ben van Vier. Ah, ben. Uit, uit, Soetermeer. uit Soetermeer. Ben, aan wie ja. dacht jij? Ik dacht aan Wim Kam. Ja, dat leek me zo voor de hand liggen, eigenlijk. Er wordt ja, niet meer geschikt ja, ja. Er wordt niet meer gesnikt over oliebollen. Oh, we bakken ze uh, trouwens ook niet meer zelf. Ja, uh, wie dan, denk ik dan, hè? Ja, ja toen kwam ik erachter. Ik dacht, ik dacht eerst G.B.J. Hilton, man. Uh -huh. Maar toen je dat zei, toen dacht ik Wim Kan. De toestand in de wereld. Nou ja, Wim Kan besprak de toestand in de wereld ook. En we zijn hem vergeten, hè? Ja, ja. Is toch, uh, ja je ziet hem nog... Uh... Wel eens kleine stukjes op televisie, hè? dat ze nog een uh, heel klein stukje laten zien. Maar... Ja, maar goed, de, de, de, als je daar iemand van een jaar of twintig naar laat kijken... dan moet je per regel uitleggen waar het over gaat. Ja, ja. Ja, dat, dat is ook ik, zo. Ik heb het ook niet helemaal gevolgd, hoor. Mijn ouders keken er altijd naar en die zaten schaterlachend te kijken. Ja. En dan was ik een jaar of veertien of zo dat ik er nog... Uh... Kon ik kon het ook niet helemaal volgen, al die politiek nee. en zo, maar nee. ik weet nog wel wie het was. Uh, ben jij politiek nu wel bewuster geworden? Ja, ja, ja, veel meer natuurlijk. Ja, ja. Waar... ja nu, nu volg ik het wel, maar... Waar moeten we jou hij plaatsen? Niet, niet. Waar, waar moeten we jou plaatsen? Qua politiek? Ja. Uh, aan de linkerkant. Aan de linker, ter linkerzijde? Ja, ter linkerzijde, zeker. En dan uiterst links of middellinks of schurkend tegen het midden? Nou, ik heb nu, nu een beetje spijt, want ik was SP, maar ja. ik, heb, uh, als ik, ja, ik heb dan naar PvdA gestemd. Ja. En dat, uh, als ik dat nu zie, had ik, uh, had ik dat niet moeten doen, eigenlijk. Ja, ach ja. Ik liever gezien dat er wat meer, uh, wat meer links uh, was. Ja. Ja. Nou, met deze, deze gedachte... De ja, hou op. Gelukkig niet. Zeg, uh, je bent de winnaar. Uh, van een prijs. We kunnen niet vertellen wat, nee, <laughs> maar nee, dat, dat hoor je volgende week. Uh, blijf even aan de telefoon, dan kan uh, Vincent, de regisseur van uh, vannacht... Uh, je naam en de gegevens noteren. Ja, oké. Okay. Mag je hartelijk Dankjewel. danken? Ja, jij ook. Natuurlijk okay. voor de prijs. En uh, een fijne jaarwisseling. Ja, hetzelfde. Dag. Hoi. Let's go away for a while. Nou, dat doen we ook. We gaan heel even weg samen met de Beast Boys... En na het nieuws van 4 uur gaan wij voort met de nacht van het goede leven. Tot zo.